Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In het midwesten flinke chaos en overstromingen gezorgd. Daarbij kwamen zeker drie mensen om en moesten minstens 2000 mensen vluchten. Vooral de staten Oklahoma en Texas werden getroffen. Het slechte weer ging gepaard met tornado's die daken van huizen rukten. Er is een avondklok ingesteld en mensen wordt gevraagd weg te blijven uit het gebied... omdat meer regen wordt verwacht. De Poolse presidentsverkiezingen zijn gewonnen door de conservatief Duda. Zijn tegenstander, de huidige Poolse president Komorowski, gaf gisteravond zijn nederlaag toe en feliciteerde Duda met zijn zegen. Volgens ExitPols kreeg Duda 53% procent van de stemmen tegen 47% voor Komorowski. Duda zit in het Europees parlement voor de Partij van Recht en Rechtvaardigheid. De premier van Bangladesh heeft zich beklaagd over de bootvluchtelingen die haar land verlaten. Ze zouden gelukzoekers zijn en het imago van het land beschadigen. Volgens de premier is er voldoende werk in Bangladesh. Ze vindt dat de vluchtelingen net als mensenhandelaren moeten worden gestraft. In Spanje is bij de regio- en gemeenteraadsverkiezingen... de Partido Popular van Premier Rajoy... ondanks stemmerverlies de grootste gebleven. De partij verliest wel overal de absolute meerderheid... en in enkele grote steden raakt de partij de burgemeestersposten kwijt. De tweede werd de sociaal-democratische PSOE. De radicaal linkse beweging Podemos was niet overal verkiesbaar... maar werd in enkele regio's derde. De meeste deelnemers aan de Europa Run zijn terug in Nederland. Halverwege de nacht staken de eerste teams uit Parijs de grens over bij Putten. De teams uit Hamburg kwamen Nederland gisteren binnen bij Ter Apel. De Europa Run is een estafettenloop van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. De deelnemers lopen in teamverband en halen geld op voor mensen met kanker. De Europa Run begon zaterdag en eindigt vanmiddag op de Rotterdamse koolsingel. Het weer. De komende uren trekt de regen via het zuidoosten weg. Daarna is het overwegend bewolkt met af en toe zon. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Short. DFM. Dit is John Hoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vando il punto di equilibrio Dei sentimenti De lei De lei per lei De per lei. E a cercare Nei mis ogen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 Nadat is verloren, nadat we verloren, nadat we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 Vandaag gaan we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 Liefde om Je hart te luchten, een oceaan. Hoe lekker zou het zijn? Dan was er iets waar ik om wens'te? Voordat de put. Droog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 Ik wil je Ik wil je Ik wil je Ik wil je Ik wil je Voort. En jij bent erbij. I feel First you loved